Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Ho, ho. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ongeveer 20 reizigers hebben de nacht doorgebracht op Eindhoven Airport. Door de dichte mist werden op één na alle vluchten zondagmiddag en avond geschrapt. De meeste passagiers gingen terug naar huis, naar familie of naar een hotel. Op verzoek van de luchthaven zetten het Rode Kruis 150 veldbedden neer. Rond deze tijd moet het eerste vliegtuig weer vertrekken vanaf Eindhoven Airport. De komende uur gaan het drie, ook worden straks drie binnenkomende vluchten verwacht. En vanochtend wordt duidelijk of er extra vluchten komen om de opgelopen achterstand weg te werken. GroenLinks wil ecstasy legaliseren en het zo uit het criminele circuit halen. Dat zegt Tweede Kamerlid Catalijn de Buitenweg in de Volkskrant. Ze pleit voor een systeem waarbij de productie wordt gecontroleerd... zodat er alleen kwalitatief goede pillen zijn. Ze wil verder dat het gebruik van ecstasy wordt ontmoedigd... en dat er voorlichting komt over de risico's. Ook burgemeester De Pla van Breda voelt veel voor legalisering. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat alcohol vrij verkrijgbaar is... en ecstasy verboden, terwijl ecstasy volgens deskundigen minder schadelijk is. De douane in Cambodja heeft meer dan 3200 olifanten slachtanden in beslag genomen. Ze werden gisteren ontdekt in een container in de haven van Phnom Penh. De meer dan 1000 slagtanden zaten verstopt tussen een lading marmer uit Mozambique. Cambodja is een belangrijke doorvoerhaven van illegaal ivoor uit Afrika geworden... sinds de autoriteiten in Thailand de strijd tegen de smokkelaars heeft opgevoerd. Het aantal werknemers dat een kerstpakket krijgt, neemt weer toe. Ook de waarde gaat omhoog, zegt de kerstpakkettenbranche. Dit jaar is de waarde gemiddeld 47 euro. Vier jaar geleden was het nog 41. Na schatting krijgen rond de 5,5 miljoen werknemers een pakket. En het weer. Een gebied met regen trekt van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. In de loop van de middag wordt het droog en zijn er opklaringen. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland staan nu negen files. Op één na leveren ze allemaal vijf minuten vertraging op. Dus dat valt reuze mee. De uitzondering staat op de A4 richting Amsterdam. Tussen Zoetewouden en nieuw vennep 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 I wanna oh. go De laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Frosty the Snowman was a jolly happy soul. With a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is the fairy tale they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk that they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty Frosty snowman Knew the sun was hot that day So we said let's run And we'll have some fun now before And pretty girls around me and they're waking up the rocket Keep, Keep up Why oh, you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jacking Keep up uh, Players only Come on Put your tickets up To the moon Girls What y'all trying to do? 24 karat magic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 I'm Cause you pay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 Kom wensen voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven. Familie waar ik veel van hou en voor die ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoe we zijn. Ik heb gesmeed niet meer te huilen, alsjeblieft. Het leven jaagt geen angst meer aan. Ik heb al zo Laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan Een oceaan om in te vluchten Nooit jaloers te over zijn Liefde om je hart te luchten Een oceaan alleen van mij Een oceaan om te verzuipen 6.9 FM FM